Hoe is het met uw verhelding? Oh, zo even afgelopen. Niets meer aan te doen. Naar huis gaan. Eh, heb ik het genoeg te zien van de heer Drost van deze eiland? Huh. Ja, Drost. Noemt met mij. Mijn naam is Eins. Substituut van de heer Hoofdschout van Amsterdam. Voor goede orde ik mededeel dat ik op dit eiland heb gearresteerd op last van de heren Staten... de baron van Linsen. Hier aanwezig in dit vertrek. rek. Uh, het is vrijplaats... Oude privileges. Inbreuken genoeg. Volhouden. Pardon, eh, ik versta u niet. Eh, wat bedoelt u? Eh, niet toelaten. Schepenbank bij je roepen. Zag gericht, Violatie van juridictie. Maar wat gij meent? u nodig bij je in te roepen schepenbank voor een affaire. Zo eenvoudig als deze. Tot hier zijn mijn orders. Ik meen, die zijn duidelijk en perantwaar. U kunt lezen, je speel. Orders? Orders hier niet geldig. Amsterdam zo thuis thuisregeren. Niet hier de baas spelen. Eh, maar ziet u dat niet? Het is een bevel van de staten. Een uh, bevelschrift niet nodig. Ik in u in geval. Dat is geen vrijplaats. zonder juridictie. Schipen beslissen. Maar, maar, dat, dat ik... Eh, maar ik denk, meneer Heinz, dat u zich een weinig gegaloppeerd hebt. Althans, naar het oordeel van deze heer. Oh, no, no, no, niet in de minst. Ik heb mijn orders nu te apprehenderen waar ik u vind. Orders schreef maar neer door de heeren staten. En het is maar een plezier in dat deze heer te zo opposeren, dat heer. Of... Uh dat schelling niet langer aan de heren van Holland en Friesland ter example. Zeker. sedert het door Karel Hertog van Aerschot aan de heer Hoogmogend is verkocht. Maar die koop gaf hen geen recht de privilegiën te vernietigen die het eiland sedert onheuglijke tijden bezat. Oh ah weer. Zo onheuglijk dat niemand hem meer wanneer en door wie ze vergeven zijn. Gapriadeerde heeft gelijk. Schiet en uitwijzer, morgen een partij horen. Hallo morgen? Ja. Denkt u, ik ben gekomen hier om mij te amuseren? En dat bij presentie zomaar kan worden gemist in Amsterdam dagen achterin? Ik denk dat de dieven en schavuiten in Amsterdam al aan het illumineren zijn. Nu u er niet meer bent om ze te vangen. Maar zonder gekheid, het spijt me dat ik u zoveel moeite veroorzaak. Parbleu! In welke wespennest heb ik mij gestopt? Meneer Houk, kapitein Pulver, helpt u mij toch deze drost tot reden te brengen? Zegt u toch dat hij zich blootstelt te worden gesuspendeerd, gecasseerd en exemplaarlijk met boete gestraft als hij niet optempareert aan de instructie van onze Hoogmogende Staten? Eh, uh, de cellen. vrijplaats. En daarmee uit. Nou, Daar diable. ik zal geen vrijplaats zijn voor u. Dat beloof ik u. Ik zal hiervan opmaken rapport. Geeft u mij behoorlijke eens attention of anders legale aanwijzingen en ik zal zien wat wij staat te doen. Ik meen dat u niet weigeren kunt, het was. Mij dunkt, je mocht wel bedenken wat je doet, meester Toeders. Als je het al te pomp maakt, moet het eiland het misschien later rondhelden. Hm. <laughs> Rijntje, eentje, zelf schepen. Ga dan mee praten. Dat is beter weten. Juist, ik ben zelf schepen. En bovendien een geboren ter Schellinger. En ik ken die oude herkomsten minstens zo goed als iemand die van de vaste wal komt. Ah? Is dit rost geen ter Schellinger? Oh, dan mag hij zijn dubbel. Voorzichtig. goeie aanleg, deze affaire. Nou, ja. goed trucje. Geen bezwaar. Steek de bank bij elkaar op. Uh, wat doet u inmiddels met de gevangenen? Oh. Gevangenen kan worden ingesloten. Indien gewenst. Zelf weten. Uh, mijn zaak niet. Hmm. Lijkt mij beter als hij blijft hier. Indien hij wil, geef zijn woord. Dat hij ge zal geen pogingen doen te ontsnap. Ik geef u mijn woord als edelman. Is u dat voldoende? Voor de moment. zijn mij genoeg. En uh, Monsieur Black, hij blijft hier ook? Zo is het. Uw aanwezigheid is hier niet meer vereist. U kunt dus gaan waarin u wilt. Zeker. Maar ik geef de voorkeur aan nog even te blijven. U mocht toch eens getuigen nodig hebben? Oh, getuigen is er niet meer van nodig. Ik meen, deze affaire is klaar en duidelijk. Men kan nooit weten. Bovendien. Wat van dat is mijn zaak? Dit is een openbare gelegenheid, nietwaar? Niemand kan mij het recht opzeggen hier nog wat te blijven. Inderdaad. Maar ik meen, uw aanwezigheid kan de baron van Lins niet zeer aangenaam zijn. Ik zie niet in waarom wij het de baron van Lins aangenaam zouden moeten maken. Zoals u wilt. Dan ga ik nu even naar de oude helding. Ik wil hem even mijn deelneming betuigen. Mijn medeleven, helding, met het verlies van uw dochter. Dank u, meneer Huik. En jij ook, Sander. Ja, dank u. Het heeft zo moeten wezen. Maar voor een vader is het hard om te moeten zeggen... haar dood was beter dan haar leven. Wij moeten berusten. Berusten? Waarom berusten? Ik hield van haar en zij hield van mij... Wat was dat verkeerd dan? Stil, Sander. Had elkaar trouwbeloft. Zal getrouwen. Kan ik het helpen dat ik weer moest uitvaren? Is toch het leven van de zeeman? En die oude man? Wat heeft die man Sander, misdaan? Sander, Sander, beheers je. Denk aan het heden. Je loopt zelf gevaar. Heinz en zijn dienders zijn in de herberg. Ja, waarom moesten we zo bitter gestraft worden voor dingen buiten onze wil? Gestraft met de dood. Het was onschuldig. Wat wist zij van de wereld? Sander Gerrits, luister naar mij. Je bent hier niet meer veilig, zeg ik je. Blijf hier totdat ik je waarschuw. Er is de gelegenheid om met kapitein Holmveld te vertrekken. Ik zal je een brief voor hem meegeven. Maar in vredesnaam vertoon je niet in de herberg. Wat is dat dan? Hij is in gevaar. Waarom zal ik u later wel eens vertellen? Maar in ieder geval, Sander, ga niet door de herberg. Mocht het je te benauwd worden, dan is daar het raam. Je stapt zo naar buiten. Heb je mij begrepen, Sander? Ja, meneer Huik, ik heb u begrepen. Goed. En Helding, wij moeten schikkingen treffen. Hoe trurig het ook is. Wat wil je? Moet ze in Amsterdam begraven worden? Ach, ik weet het niet, meneer Huik. Het is me allemaal... Ja, ja, ik begrijp het natuurlijk, maar toch, u, u moet een beslissing nemen. Zegt u het maar, meneer Huik... Ik kan niet meer denken. Meneer Huik, die Amsterdamse meneer had u nog even willen spreken. Amsterdamse meneer? Welke Amsterdamse meneer? Uh, Heinz, nee. Nee, niet die politieman. Maar die andere, hoe, hoe heet hij ook alweer? Die, die, die Blaak heet die, geloof ik. Lodewijk, Blaak. Blaak. Uh, zeg dat ik kom. Bedwing je, Sander. Uh, en u ook, uh, Helge. Denk aan de gevolgen. Oh, dat dat lijkt me, de schurk, de schoft? Durft u nog hier te komen? Even hier, Sander. Loderijk plak. Hij waagt het nog hier te komen om een oud man te. De Aan. mensen, de mensen beheerst u toch? Hier kan alleen maar narigheid het voortkomen. Kom mij niet tegen, meneer Huik. Ik wil hem spreken. U kunt haar vader niet beletten de moordenaar van zijn dochter ter verantwoording ik te roepen. Laat me los, meneer Huyck. Hij zal betalen wat hij ons heeft aangedaan. Niet met mijn toestemming. Blijf hier. Je gaat je ongelukkige tegemoet. Laat me los, Helding. Blijf hier. Alexander, ik bezweer je, blijf hier in de kamer. Nee. Ik moet Helding achterna. Nee. Helding, Helding, bezondig je niet. Laat mij gaan, meneer Rook. Hij zal weten wat hij gedaan heeft. Daar is hij. Helding. Wat ja, drommel, hoe kom jij je zo verzeild, poëet? Kom naar je werk zien, moordenaar. Je dacht hem dat je een oude man voor de gek kon houden... Hoor. ...dat je ook met zijn dochter kon omspringen zoals je wou kom mee, dan kun je zien wat jij hebt uitgericht. Wat ga je nu opvoeren, Helding? Is dit een treurspel of een klucht? Nee, een klug is het niet. En als het een treurspel is, dan heb jij de stof ervoor geleverd. Mijn kind is dood, sta je. Ze is dood. En jij bent haar moordenaar. Kom mee, nog geen tien passen hier vandaan, dan kun je haar zien. Ach man, wat heb ik met je dochter te maken? En sla een andere toon aan alsjeblieft. Dat kun je nog wel eens opbreken. Oh, hebt u een dochter verloren, meneer Helding? Oh, Juffrouw Amelia, bent u ook hier? U hebt er goed aan gedaan om die man de deur te wijzen. Ik had hem net als uw vader alle trappen af moeten smijten. Zo is het wel genoeg, Helding. Jij verwacht toch zeker niet dat er al ooit pro zullen honoreren van jou, hè? Dat hoeft ook niet. Voor jou zal ik geen gedicht meer maken. Kom mee. Hij gaat voor jezelf wel zien. Laat mij los, man. Wat verbeeld jij je wel. Pool, boei! Acht Mee! Mensen, je zult zien wat je gedaan hebt. Mensen, mensen, wat ik u bidden mag, laten we het toch niet vergeten. Heet, er is een doofde in huis. Kom mij niet tegen, maar. Hij Eens mijn leven zal ik zeggen wat ik op mijn hart test. Hij zal weten wat hij gedaan heeft. De vuur. Ach, Ach mijn heer. Die kerel is razend geworden. Er is hier toch politie in huis. Ach, beheers u. Hein? Ziet u dan niet dat ik ga molen? Steer Ga mee of ik mag aan ongeluk. Laat, laat, los, laat, zeg mij. Ik. laat mij dan eerst gaan. En mensen, alsjeblieft, laten we ons beheersen. Beheerst u toch. Gelukkig, Sander is weg. Kijk, moordenaar. Hier is je slachtoffer. Wat? Dit is... Wat? Dat heb ik aan jou te danken, Huik. Maar ik zal het je betaald zetten. Oh ja? En hoe denkt We... jij dat te doen, Blaak? Maar Heren, het lijkt me passend als wij nu ook heen gaan en Helding alleen laten. Het spijt me dat ik, dat ik mij zo heb laten gaan. Maar... Voor onschuldiging niet, Helding. We begrijpen het maar al te goed. Ik zal met Reins en alles wel regelen voor de begrafenis. Blijft u maar hier en kom dat tot u Kom, heren. En Heyns, hoe is de situatie nu? Ik bedoel in verband met de baron van Lins. Uh, wel, meneer Ruik, uh, de schepenbank vergaat op dit moment. In dat zover wij kunnen doen, niets. De bagage van de heer Baron is inmiddels ook aangekomen en zal verder doorzocht Ja, ja, ja. Uh, Begrijpt u mij me goed, meneer Uik? Ik wens hm. geen kwaad te Baron. Maar u verstaat, onze reputatie en die van uw heer Papa zou zijn geweest naar de maan. In Indien zij waren ontsnapt. Ja, ja, ja, ja. Bedenk het hoe mensen hebben uitgelacht, monsieur Heins. Hm? Als men had gehoord dat de man die hij zocht had gewoond in zijn huis... en hij hem had laten echapperen. Hm. Dat zou toch. Meneer Heins? Ja, dat ben ik. Hier is een brief van de heer hoofdschout van Amsterdam. Ah, merci, Dat verandert de zaak natuurlijk wel. Uw heer vader heeft berichten gekregen uit Den Haag. Ja. Hij gelast mij, zo ik in handen krijg, de heer Van Liens, hem te houden in custodie tot na de orde en alleen op te zenden papier die op hem worden gevonden. Dat is een goed teken voor de heer Van Liens dat bewijst dat men het in Den Haag ook niet helemaal eens is. Ik zal u onmiddellijk gaan melden aan ja. de schepen... en, en uh, in afwachting daarvan een tijdelijke verblijflat zoeken voor de heer Van Lins en zijn dochter. Uh, Bode, maak ik intussen gemakkelijk hier in Dauberge. De heer Hoofdschout heeft mij gelast... zo spoedig mogelijk met uw antwoord terug te komen. Natuurlijk. Ik zal zo spoedig mogelijk gereed maken... de nodige missie, opdat u kunt terugreizen naar Amsterdam. Meneer Huik, ja? dit briefje is voor u afgegeven. Door wie? Dat weet ik niet. Een jongen heeft het gebracht... Maar wie de afzender was, wist hij niet. Ik hoop dat het niet van die Blaak is, meneer Huik. Wacht u voor die man. Hij is niet te goed om u meer overhoop te schieten. Nee, nee, nee, nee, nee, van Blaak is het niet. Ik wil niet onbescheiden zijn, meneer Huik. Maar is het werkelijk niet van Blaak? Ja, nee. Hm. Ik, ik, komt u even mee. Hm. Het is van die Sander Gerrits... Hij vraagt mij een aanbevelingsbrief voor kapitein Holmveld... en hem die morgenochtend om zeven uur bij de meest noordelijke lantaarn te brengen. En doet u dat? Jazeker. Jazeker, ondanks alles schuilt er een goed hart in die jongen. Hij is met al die gerechtsdienaren hier op het eiland natuurlijk niet veilig. Het is jammer dat ik zelf hier nu vastgehouden word. Ik had hem graag voortgolpen. Hij heeft al nerdigheid genoeg gehad. Maar ja, dat is nu niet anders. Als u nu wat voor hem kunt doen, dat zal ik. Omdat ik de overtuiging heb dat ik daarmee een goed werk doe. Als hij nu met de justitie in aanraking komt, is het voor goed met hem gedaan. Terwijl hij in het buitenland misschien een nieuw bestaan kan opbouwen. Als hij Rusland kan bereiken, staan daar vele wegen voor hem open. Er is daar behoefte aan goede zeelieden. Als u mij nu wilt excuseren, dan ga ik die brief schrijven en vroeg naar bed... Vrees dat de arme jongen deze keer weer niet treft. Van het schip van kapitein Holmveld is geen spoor meer te bekennen. Die heeft natuurlijk het goede tij genomen. Wat oh, oh, hoor ik? Mijn hemel! Wat is hier gebeurd? Zo, zo... Dat is een vreemde situatie waarin ik de hele bij de heer aantref. Kerel, mag dat jij wegkomt, want ik zal me weten te verdedigen. Wel, wel, meneer Huik met een bebloed mes in de hand en aan zijn voeten twee dooien. Dat is wel heel eigenaardig voor de zoon van de heer Hoofdschout van Amsterdam. Maar kerel, je ziet toch dat... Ja, zeker ik... zie ik het. Ik zie het maar al te goed. Hoort, hoort, hoort! Wat is er gebeurd, patroon? Wat is je overkomen? Niet aankomen, meneer Huik. Raak de dode niet aan. Wie zijn het, meneer Huik? Sander Gerrits en Lodewijk Blaak. Maar sta daar nu niet met ja. z'n allen te kijken en help me liever. Geen dode lichamen aanraken, meneer Huik. Daar komt nooit iets goeds van, maar die ene leeft nog. Sander is dwars door zijn hoofd geschoten, maar Lodewijk Blaak leeft nog. Hij moet onmiddellijk naar het dorp gebracht worden. Nee, nee, nee. Wachten tot de drost komt. Hij slaat er geen hand aan. Ja, we kijken wel uit. Een lijk aanraken. En zo de boedel aanvaren, zeker. Maar wat is er dan toch gebeurd, patroon? Ze hebben al voor vermoord. Dat leidt geen twijfel. Meer weet ik ook niet van. Ja, dat zal de drost wel beslissen. Hij heeft een mes in zijn hand. Met bloed eraan. Het mes waarmee de misdaad gepleegd oh, is. Ja, ja, ja. is nou zo gek oh, ja. niet om de schuld aan de dooien te geven, hè? Dooien praten niet. Hij is zo leep als het zout van de galk. Maar mensen, wat praten jullie toch? Ja. Deze man leeft nog Wilt u hem zonder hulp laten sterven? Ik, ik zal je wel helpen, patroon. Als u nog leeft, is er geen gevaar bij. Hij heeft het niet aan mij verdiend, maar ik heb te veel verplichtingen aan meneer Huik... om hem in de steek te laten. Wat, wat is er gebeurd? Er zijn twee lijken, moord gepleegd. Wie is de dader? Ja, Het is voor mij pijnlijk om grote luiskinderen te betichten. Maar wanneer men met een bebloedmes in de hand ja, wordt aangevallen. Ik had geen bebloedmes in de hand...